Uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Geen Andy, Sjaak en Rafael meer op snelweg, billboards of op tv. Vanaf vandaag zie je die bekende koppen niet meer in gokreclames... omdat vooral jongeren op die manier zouden worden overgehaald om een gokje te wagen. Het gaat los van voetballers, ook om allerlei andere BN'ers, vertelt mijn collega Nick Wouters. Dennis Wening, Ruben van der Meer en Dries Hoelving, daar was begin deze maand zelfs nog een contract mee gesloten. Dus... Ik gokbedrijven waren tot de laatst bezig met dit, deze bekende Nederlanders. Deze student in Utrecht is gestopt met Toto's spelen omdat hij toch altijd verloor. Hij zit eens met het verbod op BN'ers in die reclames. Omdat uh, die bekende voetballers misschien wel associëren met uh, ja, dat het een leuk spel is. En dat is het ook wel als je weet dat je niet veel moet inzetten. Maar als je snel verslavingsvoelig bent, dan kan het wel uh, uitlopen tot een uh, groot probleem. Een enorme knal bij een flat in Rotterdam vanmiddag. Op de voordeur van een huis was een explosief geplakt. Die blies één van de ruiten eruit. Maar verder valt de schade mee, zegt de brandweer. Volgens buren was het een handgranaat. Er zijn vaker gevaarlijke dingen gebeurd in die straat. Meerdere huizen werden beschoten. Vorige week nog een tandartspraktijk. De drie complotdenkers moeten de gevangenis in... omdat ze Mark Rutte en Jaap van Dissel hebben bedreigd. Ze verspreiden verhalen over kindermisbruik in Bodegraven. Volgers die hun geloofden legde toen bloemen op een begraafplaats daar. De OM wilde eigenlijk dat één van de drie verplicht behandeld moest worden in een psychiatrische kliniek, maar dat legde de rechtbank hem niet op. En minstens 100 bedrijven geven hun medewerkers morgen vrij. Het is dan 1 juli. Katie Cotty, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. Ook de mensen die in de winkel van Guillaume werken, hoeven morgen niet te komen. Nee, vrijdag zijn ze vrij. We zijn hier nu, weet je. en uh, We zijn Surinamers, maar we zijn ook Nederlanders. Dus wat dat betreft. denk ik dat het goed is voor ons, maar ook voor het Nederlanders. om te verbinden en met elkaar. Na te denken over wat er gebeurd is en uh, na te denken over hoe we de toekomst uh, samen ingaan. Een groep organisaties en ook de Nationaal Coördinator tegen discriminatie en racisme... willen dat 1 juli in het hele land een vrijdag wordt. En dan nog het weer vanavond buien in het oosten, ook wat zwaardere onweersbuien. Morgen een rustige dag, aardig wat zon, dan een graad of 20. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Zo'n 40 kilometer file staat er nog in onze regio. En er komen wat uh, onweersbuien aan vanuit het uh, zuidwesten van het land. Dus uh, daar moet het verkeer ook rekening mee houden. Op de a 4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arensveen 10 kilometer file met een kwartiervertraging. 10 minuten oponthouden op de a 9 vanuit Alkmaar naar Diemen. Bij de afrit AMC, 6 kilometer file daar. En een kwartiervertraging op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn. Door 4 kilometer file bij afrit Nieuwveen. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm trying bang. Uh, Kopjes is er weer af van deze Zandvoort draait door met de dansklassiekers en de meest uh, dansbare nummers. Je hebt er al eentje kunnen horen uit uh, begin van de jaren 80. Let's start to dance again van Hamilton Bo Hennen. en uh, dokter Perry Johnson, die hoorde je er ook op. En dit is er uh, uit de, de stal van Rick James, Val en Seduction. ...dat uh, Zandwoord nog uh, bestond... ...uit uh, wat etenpiraten, ...toen werden de twaalf inches uh, wat onder... Uh, ...om je oren bekogeld. Dit dus ook. Uh, Polly Carmen en uh, Dial My Number. En die Polly Carmen... ...die zou bijna aan de stemmen horen... ...maar die man uh, die heeft ooit nog eens een keer... ...deel uitgemaakt van Champagne. En dat zegt... ...een hele hoop mensen wat, want dat was... Uh, ...How about us? Daarvoor hoorde je trouwens... ...Valjong met Seduction en natuurlijk... Rick James, die je er ook nog even op gehoord hebt. Is de producent ook van dat nummer geweest. Dan uh, is dit Herb Albert, Maar hij doet het niet alleen. krijgt ook een beetje de hulp van Janet Jackson. En de Diamonds. Herb Elpert en Janet Jackson en Diamonds. Uh, we hebben nog vier minuten voor de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. Ik kijk uh, zo. Nou, uh, Roy heeft er niet zoveel last van. Want die, uh, die zat in een auto. Maar die moest uh, rekening houden met wat de actievoerende boeren... die hij niet tegen is gekomen. Dus die is er nu al. Dus dat is al heel fijn. En Marcus, uh, die, uh, die is ook inmiddels al uh, binnen. Dus uh, de vraag was of het een beetje nat was buiten. Maar dat uh, waren een paar druppels. Ik zou zeggen, het zijn de inleidende beschietingen van, van straks. Dan maar hopen dat wij natuurlijk ook in de, in de lucht blijven. Want uh, ja, je, als je die buienraders uh, mag geloven, dan uh, komt er nog wel wat, uh, wat af in ieder geval. Um, het is een beetje zo'n beetje de dance. Uh, en wat de dansbare nummers. En, en vrij recent komt er uit Zandvoort een uh, hip-hop uh, tweetal. En die hebben het over paraplu's. Dat is in dit geval, denk ik, geen overbodige luxe. Tot aan de hoofdlijnen van het nieuws. Seigneur Dins en Umbrella. Even nieuw! Hier yeah, yeah. hey, kon stoppen, we kennen de slags, we kennen van villa. Ook wij kunnen op in zien, trainen, skiën, expressie, maar ja. Okay, can I splash for a rain on the region of my number de You see the shoes, I don't know who is a fella Oh, fella, fella, we can have a fella I think I'm going to drop the syrup in my Bella, Bella, op my number-rela I think I'm going to drop the syrup in my number-rela Up my number-rela, ella Up my number-rela, ella Op my number-rela, ella Up my number ella Open up la, Open Open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 Vella, oh, Vella, wat kennen van Vella? Ik had die regen right door het right pasier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die op mijn Op mijn mijn mijn mijn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 I can't go badders skin training, my splash in Marbella. Ook ik en de splash van Renan die regen op mijn umbrella. Muzik ze de shoes, Sharon. Ik Fella, Fella. We kennen Ik Bella, Bella, op mijn umbrella. Ik had die regen door het passier op voor Zandvoort en de regio. Goedenavond. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS journaal. Onderwijsminister Wiersma trekt 140 miljoen euro extra uit voor verbetering van ventilatie in schoolgebouwen. In 1400 scholen is de ventilatie nog niet op orde. Wiersma vindt dat zorgelijk, omdat in het najaar corona mogelijk weer de kop opsteekt. Bedrijven kunnen met een eenmalige flinke loonsverhoging de economische scheefgroei recht trekken. Volgens het Centraal Planbureau kunnen de bedrijven dat ook doen, omdat ze door de hoge inflatie soms zelf meer winst maken. De commissie die de parlementaire enquête over de coronacrisis gaat voorbereiden... komt woensdag voor het eerst bijeen. Dan wordt er ook de voorzitter gekozen. Doel van de commissie is alle aspecten van het coronabeleid te onderzoeken. En dan het weer vanuit het zuiden buien. In het noorden en oosten is kans op onweer hagel en windstoten. Morgen geregeld zon, een enkele bui en ongeveer 20 graden. Er zijn van die periodes uh, geweest dat je dan uh, wel eens uh, huiskamerfeestjes had... of van die klasavonden waar je op uh, moest verschijnen met je in discotheek En een van die dingen die was uh, deze Advance and Take Me to the Top. Um, deze dame heeft ooit de furoren gemaakt als danseres in een Amerikaans muziekprogramma. Ik jij alleen even dat naampje van die Amerikaans muziekprogramma kwijt? Ja, ik weet het weer. Soul Train. En later kwam ze nog terecht in Shalomar. En ze was ook nog uh, niet onverdienstelijk zelf actief bezig. Zeg maar gerust succesvol. Jody Watley en Don't You Want Me. My pride and joy But many people say That you're every girl's toy You walk around With your nose in the air Doing me wrong But you say you can't You feel no shame In the game That you front to me You say I'm to blame But we shall see Cause this girl is mad Fed up and tired so, Sweetheart my dear You are fired The mirrors in my mind Are already erased I'm giving two weeks notice You're being replaced with don't catch an attitude Be a good boy scout Respect your bag leave the it Oh yeah get yeah. You asked if a lucky one would I buy you the world After that sick question, I just caught her You wanted a house with a pool and a yard A brand new pair of credit cards Two bins up, one, his and hers Five bodyguards, two chauffeurs Just be her man, don't be a slave Even though rich things, what's she quake? Don't be fooled by the sparkling eyes Cause behind those eyes is a big surprise I'm not saying all ladies are the same, I'm just talking about the ones that like to play games If Caesar, you know try to confuse her You better set a straight or plan to lose her Kom Een beetje zoiets als van die persiplages die er ooit uh, zijn gemaakt. Of tenminste, uh, ja, paradieën. Hoewel dit misschien iets wat anders uh, bedoeld is... door King MC en Screaming K. En er wordt er uh, op dinsdagmorgen altijd uh, de vraag gesteld of dat een hit is geweest. Nou, kan je vertellen, dat is het zeker. In 1986 uitgebracht naar aanleiding van het uh, verweldigende succes van Janet Jackson's... What have you done for me lately? We kwamen zij ermee met What have I done for you lately? Stonden zeven weken erin, dertien was het hoogst genoteerde. Nou, we gaan er nog uh, eentje doen en dat is uh, een uh, nummer van Felix. Tot aan het nieuws van zeven uur. En dat is een uh, regelrechte hamperstamper uit uh, de jaren negentig uh, geweest. En daarna, uh, dan hebben we nog een uh, alternatief FM. MUZIEK